Vijf uur. Renate Evers met het NOS-journaal. De Deense prins Henrik is overleden. De echtgenoot van koningin Margrethe is gisteravond laat... in zijn slaap gestorven, is net bekend geworden. De prins was al een tijd ziek. Het De Deense Hof maakte gisteren bekend dat hij was ontslagen... uit het ziekenhuis en was overgebracht naar het koninklijk paleis Vredensborg... om daar zijn laatste dagen door te brengen. Prins Henrik is 83 jaar geworden...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 Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Eveline van Rijswijk. Op 16 juli 1957 vond de eerste Nederlandse vliegram plaats in Biak, Nieuw-Guinea. Aan boord tropenarts Dick Lijker, expert op het gebied van lepra. Lijken overleeft het, maar verliest wel zijn gezin door de ramp. Toch gaat hij door met zijn werk en richt in 1976 zelfs de Lepra-stichting op. Over het ongeluk werd nooit meer gepraat. Zijn zoon Dick uit een tweede huwelijk komt er pas jaren later achter... dat de geschiedenis van zijn vader zo moeilijk was in nieuw guinea Wieneke van Muiswinkel maakte de daar nu volgende documentaire over... die eerder werd uitgezonden in Radio Doc.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 Die werd wel eens. Uh, s'nachts wakker. En dan was hij heel erg overstuur. En. Uh, dan ging hij weg. En dan, dan ging hij naar zijn schoonfamilie. naar de familie van zijn eerste vrouw. om daar uh, met, met mensen te praten. Over. Uh, ja, over dingen. Je, je, moet, je kan je voorstellen dat hij zich daar wel heel erg schuldig over heeft gevoeld, hè. En hij heeft ze uiteindelijk natuurlijk naar nieuw gebracht, zijn vrouw. En uh, kinderen zijn daar geboren. en uh, ja, Hij besloot om naar Nederland te gaan en hij ging promoveren. Dus dat was een, uh, een moeilijk ding. Dus dat gebeurde gewoon stiekem. Hadden wij niet in de gaten. Nee. We hadden ook niet in de gaten dat hij overstuur stuur was nachts en dat soort dingen. Wist dat is niet. Mijn moeder waarschijnlijk. Ja, mijn moeder wel, ja. ja. Het lijkt wij... me voor jullie heel ingewikkeld dat je, dat je het gevoel hebt van... Uh...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 ja, ja, natuurlijk ook overal littekens, dus dat was een beetje een, vooral op zijn handen. Dat was een ander gezicht. En als je bruin wordt, dan zie je die verschillen heel goed, hè? Dat waren littekens van het vliegtuig ongeveer. Ja, zo zag hij eruit dan. Altijd keurig netjes in pak, stropdas om. Ja, spijkerbroek had hij niet. Gimpen ook niet. Altijd keurig netjes, uh, keurig netjes gekleed, ja. Het leprawerk van dokter Lijker wordt internationaal erkend...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 Mero Masaki. Oh, dit is het uh, nice. Onder lepra patiënten. Klein hè? Eh? Ik dacht eerst ja. Deze. Alleen. Wat is het? Wat is het? Ik heb een Oh. Oh ja. Van die kant tot daar. Oh, ja, dit zijn de dagpannen van de Nederlandse tijd. Oh ja. ja. Dit was de kamer van de dokter? Die mannen, de dokter. Oh, dit was uh, de kamer van dokter Lijker. Dit is een kantoor. Hm, dit, dit was ook een huis van een van de patiënten. Maar die is overleden. En nu woont daar uh, een van de kinderen. Maar... Uh, nee. Ja. Kom, ah, kom maar. Ah, ah. wow, wow. Monika. Oh, Monika. En ah. die foto. Wat eh, dacht je vanaf? toen we daar eenmaal waren? In Mangoraj? Nou, ik... Het uh, is... Het is uh, net een... En...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 Hij deed het. Ik weet het dat uh, hij deed het deed uit mensenliefde. Er lopen kinderen rond in, in, uh, in mij die, uh, uh, die zijn vernoemd naar de kinderen van mijn vader. Deze, deze vrouw die heet Monica. Monika. En uh, een van de kinderen van mijn vader, die heette uh, Monika. Die jongste was nog een baby. Ze zijn allemaal vernoemd. Alle, alle, alle kinderen zijn vernoemd. En niet één keer, maar verschillende keren. Dit is ook heel leuk. Deze vrouw, die speelde vroeger met de kinderen van mijn vader. Toen, in, in, zij, ook toen zij ook kind was. En dit is haar dochter. En zelfs dit mannetje weet waarom uh, uh, zijn moeder Monika heet.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 U luisterde naar radiodocumentaire van Wieneke van Muiswinkel, techniek Alfred Koster, met dank aan Dick Lijker en de lepra -zicht. Deze Valentijnsochtend is het natuurlijk slim om onze kennis over verliefdheid en liefde nog eventjes op te frissen. Waarom worden we verliefd? En zien we verliefdheid bijvoorbeeld ook terug in ons brein? En bestaat er zoiets als eeuwige verliefdheid? Wetenschapsjournalist Mark Miras schreef een boek hierover. Het heet heel toepasselijk De Liefde. En we hebben hem aan de lijn. Goedemorgen Mark. Goedemorgen. Heb je net de druk op uh, Valentijnsdag? Nou, dat valt wel mee. Uh, ik uh, ben druk bezig om een uh, verhaal te maken voor het uh, Nederlands Rijssel voor Geneeskunde. Over, uh, over nou, een onderdeel van de liefde, over seksualiteit, over, over nou, datgene wat, je, wat er in bed gebeurt. Uh, en uh, verder, uh, verder valt het wel mee eigenlijk. Ja, dus je bent alweer bezig met, je, met een volgende interessegebied binnen de liefde. Ja, ja, ja. ja. De belangrijkste vraag, hè. waarom worden we nou eigenlijk verliefd? Wat is volgens jou de reden dat die vonk overslaat tussen twee mensen? Ja, eh, dat, is, dat is heel erg lastig om te zeggen... wat er precies nou zeg met maar, het molentje aan, aan het draaien krijgt. Um, en dat heeft, dat heeft natuurlijk te maken met omstandigheden. Hè. Bijvoorbeeld ja, omdat je... Dat je, eh, ja, dat, het, eh, dat je bijvoorbeeld alcohol gedronken hebt. Dan ben je ontvankelijker om, om verliefd te worden. Maar het heeft natuurlijk heel veel te maken met ja, die klik. Hè, dat je op een gegeven moment, dat je hersenen als het ware ontdekken... in die andere van, hé, hey, dit is wel een hele interessante persoon. Eh, en, en dan eh, zetten ze een systeem in werking... dat eigenlijk eh, ja, alle twijfel moet wegnemen. En dat is verliefdheid eigenlijk. dat is een heel complex eh, patroon van... Van, van verlangens en van, uh, van emoties. Die ervoor zorgt dat je helemaal gaaf voor iemand. Dat is eigenlijk heel bijzonder. En, maar ook eigenlijk wel een hele, hij is zou kunnen zeggen, het is een soort trucendoos in de hersenen. Die ervoor zorgt dat je een haast onnatuurlijk groot verlangen krijgt om uh, nou, uh, echt alles neer te leggen en uh, alles op te geven om uh, uh, je helemaal uh, aan iemand te gaan wijden. Ja, en kan jij een beetje uitleggen wat er dan voor trucendoos... Uh, wat er gebeurt in het brein? Wat... Ja, nou, een van de dingen is dat uh, een centrum actief is. Dat wil we de noemen. En dat geeft het gevoel dat iemand ongelooflijk mooi en waardevol is. Kaudatus um, is altijd actief op het moment dat je nadenkt... over dingen die belangrijk voor je zijn. En die kaudatus die is echt extreem actief... als je denkt aan de persoon waar je verliefd op bent. Um, dus dat geeft... Het gevoel dat iemand ontzettend, ontzettend belangrijk is. En dat het heel erg zonde zou zijn om die persoon kwijt te raken. En er is een ander centrum. Um, dat is de Nucleus accumbens En dat is ook heel erg actief bij mensen die verliefd zijn. Op het moment dat ze denken of, of foto's zien van, van hun vlam. Mm -hmm. En die Nucleus accumbens, ja, die zorgt ervoor dat je het gevoel van euforie krijgt. Het gevoel van euforie als je... Als je, die persoon, uh, als je die persoon denkt, uh, het gevoel dat die eindeloos mooi is. En het interessante is dat dat centrum eigenlijk voortdurend actief is... zolang je verliefd blijft. Alsof die ander toch steeds nog mooier en nog leuker... en nog interessanter is dan je daarvoor al dacht. En is dat dan, dan ook de sleutel voor... om, uh, om te ontdekken... of mensen die, elkaar, die misschien al tien jaar met elkaar samen zijn... of dat dat gebied nog steeds geactiveerd wordt? Ja, bij de meeste mensen verdwijnt dat... Ja. Uh, die verliefdheid die verdwijnt. Het is heel natuurlijk dat je op een gegeven moment niet meer verliefd bent. En, um, maar bij sommige mensen blijft het inderdaad. Die kunnen tien, twintig, dertig jaar kunnen ze verliefd blijven op elkaar. Um, en dan zie je steeds weer diezelfde centra actief. Um, en dus je kunt echt vaststellen dat die, die toestand van verliefdheid echt zo lang blijft bestaan bij ze. Um, er is één verschil bij mensen die echt lang verliefd zijn. Namelijk dat ze niet meer... De, ja, de scherpe randjes van verliefdheid. Want verliefdheid is niet alleen leuk... En, en dat verdwijnt een beetje. Verliefdheid zorgt er bij mensen die acuut verliefd zijn... ook voor en dat ze um, ja, ook iets zwaarmoedigs hebben. Verliefdheid zorgt ervoor dat je, dat je ook eigenlijk een heel klein beetje depressief wordt. Um, uh, dat je heel erg gaat twijfelen aan jezelf bijvoorbeeld. Dat hoort ook bij verliefdheid. Ja. En dat je heel erg het gevoel hebt van... Ja, zonder die ander ben ik gewoon niks meer... En dat verliefdheid van, ja, van afhankelijkheid en van, van, van zwaarte, dat verdwijnt bij die mensen die heel erg lang verliefd zijn. Dus die krijgen alleen. Ja, alleen het fijne van verliefdheid en niet het vervelende van verliefdheid. Dus dat is eigenlijk wat je, ja, wat je, wat je, wat je diep uh, uh, zou wensen, dat je zo zou kunnen zijn. Ja, want dan heb als... je niet uh, verliefdheid als een soort uh, psychiatrische aandoening. Hè? Ja. Er wordt ook wel eens gezegd, mensen zijn ontoerekeningsvatbaar als ze verliefd ja. zijn. Uh, ja. en, uh, en die fase, die, uh, godzijdank, uh, duurt niet uh, heel lang. Um, en daarna krijg je misschien alleen nog die prettige vorm van verliefdheid. Ja. Precies, ja. Dus de lust daar niet te lastig, zou je kunnen zeggen. Ja. En als we het nou vergelijken met houden van... want daar maken we natuurlijk ook altijd onderscheid tussen... tussen die verliefdheidsfase en houden van. Zien we daar nog iets van terug in het brein? Ja, zeker. Mensen die lang met elkaar zijn... dan zie je dat ze binding krijgen. Dat ze op een hele andere manier van elkaar gaan houden... Um, ...veel duurzamer ook. Um, uh, en die binding... ...die gaat onder meer gepaard met... Uh, de, ...de verspreiding van de stof... ...oxytocine. Oxytocine is een stof die ervoor zorgt dat je... ...ja, heel erg goed elkaar kunt... ...begrijpen. Um, ook heel erg blij wordt... ...op het moment dat die ander bij je in de buurt is. Dat je ook heel goed alle dingen die je... ...in het verleden hebt, samen hebt meegemaakt... vooral vooral de fijne dingen kunt herinneren... ...zodra iemand bij je is. Dus dat is een heel andere soort... Ja, vorm van plezier um, en, en die gaat niet over die wordt als het goed is steeds, steeds rijker omdat er steeds meer is om op terug te kijken steeds meer fijne herinneringen zijn uh, die steeds weer oploppen op het moment dat die ander uh, bij in de buurt is ja en die herinneringen die proberen wij heel vaak ook met muziek op te wekken misschien en uh, mooie liedjes te luisteren om, om in de sfeer te komen uh, dus vandaar dat wij natuurlijk ook even gaan luisteren naar een mooi liefdesliedje Bye. Bye. I'm <laughs> Ik met Mark Miras, wetenschapsjournalist... die alles weet over liefde dankzij een boek wat hij daarover geschreven heeft. Um, Mark, uh, ja, als je dan in je jeugd of uh, als in de puberteit hevig verliefd geweest bent... trap je er dan nog vaak in later, op latere leeftijd of wordt het uh, minder heftig? Nee, verliefdheid uh, blijft je hele leven lang uh, uh, de mogelijkheid. Uh, ik denk dat dat... Mensen denken vaak dat uh, uh, liefde en verliefdheid enzo, dat dat op een gegeven moment verdwijnt. Uh, ik merk dat vaak als ik, als ik een, een lezing geef en dan mijn boek zou te verkopen, dat vooral oudere mensen denken van ja, dat is niet meer voor mij, dat is, dat is geweest. Ja. Um, en zo werkt het niet. Het is niet zo dat op een gegeven moment uh, er is, zich iets afsluit uh, in, in de hersenen. Um, um, alles blijft bestaan en alles blijft. Uitstekend werken, hoe oud je ook wordt. Uh, ook seksualiteit. Um, en het is heel belangrijk om, om, om dat te blijven vieren, zou je kunnen zeggen. Want het is een heel belangrijk onderdeel van ons leven. Um, um, liefde, uh, verbinding, uh, um, um, seksualiteit. Uh, misschien soms ook verliefdheid. Het, het helpt je om gezond te blijven, zou je kunnen zeggen. Um, um, mensen die op een gegeven moment eenzaam worden... Um, um, want ja, um, uh, als je oud wordt, um, mensen sterven. Um, ja. Je partner kan op een gegeven moment sterven. En het is heel erg ongezond om eenzaam te zijn, zou ik, zou ik zeggen. Dus het is heel belangrijk om, wanneer je op een gegeven moment alleen komt te staan, om te weten dat je altijd uh, opnieuw kunt beginnen. Um, en dat die verliefdheid ook op je... Op je vijftigste of je zestigste uh, gewoon uh, nog, nog helemaal vitaal er, er werkt. Ja, en, en, en je stel dat, ook. dat je niet je partner kwijt bent, um, maar al dertig jaar bij diezelfde partner bent. Uh, zijn er dan ook wetenschappelijke tips uh, hoe je nog weer opnieuw verliefd kunt worden op je partner? Ja, um, um, verliefdheid, liefde en seksualiteit zou je soort. Uh, driehoekje kunnen noemen dat, dat elkaar heel mooi versterkt. Uh, ja. En dat betekent dat, dat het heel belangrijk is om je seksualiteit te, te, te onderhouden, zeg maar. Om te zorgen dat het fijn blijft en spannend blijft in bed. Uh, dat het misschien ook spannend blijft in je leven, dat je samen dingen meemaakt. Uh, waardoor die binding weer versterkt wordt. Uh, uh, ja, avontuur zou je kunnen zeggen. Uh, in verschillende opzichten, dat is belangrijk. En, en um, avontuur ook dat... buiten, buiten het huwelijk of buiten de vaste partner? Is dat een goed idee? Um, ja, dat kan. Maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk een spannend gebied. Omdat uh, mensen daar heel uh, verschillend in zijn. Uh, hoe, uh, uh, hoe ruimte er is. Ja. Um, maar het is, het is wel een redelijk, redelijk natuurlijk verschijnsel, denk ik. Dat um, zeker op het moment dat de verliefdheid voorbij is... Uh, dat je dan ook oog krijgt voor anderen... En dat er verleiding bestaat om ze nu dan ook verliefd te worden op anderen. Um, en uh, uh, ja, mensen denken vaak dat dat het einde betekent van je, uh, van je bestaande uh, relatie. Ik denk dat dat niet zo simpel is dat het ene het andere uh, in, in de weg moet staan. Uh, en, um, maar ja, het is, het is zo dat mensen, mensen zijn... Weliswaar heel, mensen zijn helemaal monogaam. Als je gaat kijken naar mensen en je vergelijkt ze met dieren... dan zitten wij eh, in het dierenrijk aan een extreem monogame kant. We zijn heel erg trouw, zou je kunnen zeggen. Maar we zijn niet zo trouw als, als zwanen... Eh, die vrijwel altijd bij elkaar blijven. Yeah. Um, en um, ja, ik denk dat het belangrijk is om um, ergens nog trouw te zijn... aan onze natuur en te zoeken naar de manier waarop je... Um, Binnen je relatie of buiten je relatie, als dat, als dat nodig is. Um, in ieder geval die sprankeling en het plezier van de liefde... en van de verliefdheid en misschien ook van de seksualiteit... Um, kunt blijven vieren. Ja, want, want biologisch gezien, wil Valentijnsdag niet verpest... heeft die verliefdheid na de voortplanting niet zo heel veel nut meer, toch? Nou, dat is niet helemaal waar, want, want um, uh, verliefdheid en... Uh, intimiteit. Het uh, draagt ook heel sterk bij aan die binding. Um, uh, op het moment dat je, uh, dat je elkaar aanraakt, of op het moment dat je. Uh... Yeah. Ook zelfs al op het moment dat je uh, ja, intieme gesprekken voert. Um, zorg dat ervoor dat er het uh, stof uh, versterkt wordt. Um, waardoor je je kunt binden. En dat aan, aan heeft alsnog elkaar. natuurlijk nut voor jouw relatie. Ja. Precies, Dankjewel Mark ja, Miras. Uh, ja. En ik denk dat de luisteraar genoeg tips heeft uh, om er een goede Valentijnsdag van te maken. Um, fijne, fijne Valentijnsdag. Dit was Focus. Dank voor het luisteren. NPO Radio 1.